MUZIEK Deel 53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 De recherche dacht dat ze Peter klem konden zetten... voor de moord op Dirkie Damhuis. Maar Aard heeft als de mieter een mooi alibi voor de rode geregeld. Het mag wel een Rotterdammer wijzen... maar die gast kan meer dan hard werken alleen. Kijk, hier is je vriendje. Hé, hey, meisje. Oh, je kijkt helemaal niet blij. Ik ben nooit blij als ik hier ben. Nou...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 En de glazen moeten schoon. Wat ligt er hier nou op de bar? Oh, dat is uh, voor mijn huwelijksfeest. Doe eens aan. Chick. En de lengte? Morgen. Ik kom er zo aan, hoor. En wie ben jij dan, Moppie? Ah, oh, ja. Ze komt hier werken zolang Toos nog thuis zit. Hm? Zeg, is er haar koffie? Ik kom zo, haar, even.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 Die krijg je hier met een neger in, hè? Wat? Die hebben nooit genoeg. Hé, hey, weet je eigenlijk waar ze nu zit? Ach, oh, man. Krijgt ze nou een rood kindje? Ja, zeg, hondekop, uh, hou je muil even, nee, anders ram ik een dicht, ja? Raak me dan? dan, dan Wat? dan? Wat? Wat? Wat? Nee. Kijk. De godverdomme! Hey, je, dat is lekker. Peter! Wat moet je nou, man? Krijg het kijk, lazer, dus jij? Kom hier, jij? Hey! Hey! hey. Wat? Hey, hey. Oh, ho, ho, ho! WUF!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 Ik ben iemand kwijt. Ik hoef alleen maar te weten waar hij is. En heeft hij ook een naam? Hans. Hans Meer. Waarom doe je zoiets? Niet praten. Zo kan ik je lip niet schoonmaken. Ah, ik zou jouw ram moeten verkopen, weet Hou je dat? nou dat ijs er tegenaan. Hoe ja, weet ik nou dat jij het niet met hem gedaan hebt? Johnny Pruis.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 Zegt die vent, ja, maar ik ben nou aan het dementeren. Hé, <laughs> ja. hey, uh, Max maakt stijl, jij hebt een stop in je mond. Oh, ja, <laughs> straks maakt die haar niet meer. Hé hey, Harry, hey. hoe gaat het nou? Ja, gaat goed joh. Lekker veel uitjes. Uh. Goed jongen. Hé, hey, en uh, met John? Die... Wat kijken jullie nou? Hij nou, is te gelukkig voor hem met het wijf. Dat zie je maar weer. Een linker soep met zo'n negerinnetje. eten soep. <laughs> <laughs> ja, wat nou? Hij is toch over de rooie gegaan? Over de rooie? Hij is toch op zijn bek geslagen? Door die rooie? Ja, en als hij met vechten niet kan winnen. Zo... Waarom heeft die rooie een alibi nodig? Omdat hij iets geflikt heeft natuurlijk. Ik zie hem zelf zie ik hem niet schieten. Kind niet anders. of die heeft er iets mee te maken, die vuile klootzak. Maar soms namelijk niet zo stom is. om die rode lek te schieten. heb je de poppen pas helemaal aan het dansen, godverdomme. En waarom? Voor een wijf. Maar ja, op die leeftijd. Ja, dan denk je met je lul.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 Het alibi van Rooie Peter is dat vals? Natuurlijk. Rosanna was die nacht nou bij mij, maar ja, wie gelooft mij nou, hè? Hij piek weer. Ja, ik zei nog. Even je mouw houden. Zei... Even je mijl houden. Wat? Wat, wat, wat, wat is dit? Ja, kijk maar. De dus 50.000 piek. Ja. Ik, wat is? Ja. ja. Dat heb jij nou weer, hè? Ja, toch een plan, een eigen zaak, de black uh... black dingen studio. Nou, laat maar eens zien. Pa? Haar? Wat is dit? Hé, hey, kijk nou. Waar is Rosanna? Dat, dat ken je bij het rapeer vragen. Als je het over de duivel hebt. Moet jij. Je? Ik kom voor Rosanna. Nee, zou je hier voorlopig niet meer laten zien? Ik ben zo ook weer weg, hoor. Rosanna! Waarom schreeuw je zo? Die gozer van je.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 Maar, maar waarom? Ja, dat weet ik veel. Dat, dat, dat is juist het probleem. Als je niet weet waarom iemand schiet... dan kun je ook niet weten wanneer hij weer gaat schieten. Wil jij zeggen dat jij de volgende zou wezen Ja. Nee, oh. wel nee. Kom daar nou weer bij. Jij altijd...